Vroeger. Wel het nooit van vroeger een de of staat stad, een oom die een zegt door het spullen kind in jouw wereldje klaar al droom kom je door volk terecht. Voor is het op ikkel, dus u bruik, er is bijna weer. Af zo'n vreedom of afdeel schiel, torst heen, het vergeet je nou weer. Vrouwen, vroge, waard ga je de tijd toch vlug? Pas, za, ja, denk om thuis terug. Het geluk van jouw jeugd, goeie lot, te passen, aan, of eigenlijk bij jou. De en als jans ben bent, het wordt vroeger dat was, dan kom je al snel aan de brood. Dan smoken glas ranja's, nou ziedoorans, heet een ijsblad van noorden op de plein. Op z'n een poos daar waren onze chips, ja eigenlijk, we waren al tevreden. vroeger vroeger. als hij ja, dan komt alles terug. Ik zelf kom uit langs met de wielen die stil, vreelde die van een stoot. Maar ik zit op de broodstel, daar zak je op het spoor, dan komt toch altijd te kort. Dan atten we nog poffen de bon, nu de weg, zelf weer als die zon nog lijf. Zijn wie neemt, je bent me erin, gewiseen gewoon, business life. Vroger, vroger, laat gij de tiental vroeger pa, za, zi, o, ja, ding, komt alles, ja, ding, komt alles, ja, ding, komt alles.